Uur. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bezoekers van horecazaken moeten voortaan bij binnenkomst hun naam en contactgegevens achterlaten. Dat heeft het kabinet bekendgemaakt op de persconferentie over het oplopend aantal coronabesmettingen. Met de registratie kan makkelijker bron- en contactonderzoek worden gedaan. Verder zijn in restaurants, cafés en op terrassen alleen nog zitplaatsen toegestaan. Als er bij een horecazaak een corona-uitbraak is, dan kan die twee weken gesloten worden. Dat geldt ook voor musea en pretparken. Volgens premier Rutte is het virus bezig aan een gevaarlijke opmars. Hij riep vooral jongeren op om zich aan de regels te houden en mee te werken aan het bron- en contactonderzoek. Verder werd bekend dat de GGD reizigers uit risicogebieden gaat bellen om te checken of ze zich houden aan de quarantaine van twee weken. Op Schiphol en andere vliegvelden komen teststraten waar reizigers zich vrijwillig kunnen laten testen. Vandaag werd al duidelijk dat introductieweken voor studenten kunnen doorgaan, maar wel zonder ontgroening en zonder alcohol. Ook moet de activiteit om 10 uur s avonds klaar zijn. Rutte zei verder nog dat burgemeesters de mogelijkheid krijgen om supporters te weren bij voetbalwedstrijden. In de Franse havenstad La Havre is een gijzeling bezig in een bank, melden Franse media. Een nog onbekende man houdt zes mensen onder schot, vermoedelijk bankmedewerkers. De gijzelnemer drong aan het eind van de middag het gebouw binnen. Agenten hebben de omgeving afgezet. Wat de eisen van de man zijn is niet duidelijk. De politie zou met hem onderhandelen. In Wit-Rusland is een onbekend aantal Amerikanen opgepakt, zegt president Lukashenko. Waarom ze zijn aangehouden is niet bekend. Een deel van de arrestanten is volgens de president getrouwd... met medewerkers van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De VS heeft nog niet gereageerd op de aanhoudingen. Het weer. Er blijft vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen opnieuw zonnig met tropische temperaturen. Het wordt 31 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.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 to me al het begin van een concert eigenlijk. Uh, dit is de Alternative FM van 6 augustus. Een hele bijzondere, want uh, sowieso twee telefonische interviews. De ene die ga ik uh, pas uh, vertellen op het moment dat het daar is. De ander, die is om half negen aan de beurt. Dat is Wendy Moore, want die uh, heeft een nieuwe single. En die gaat vanavond, eigenlijk vannacht, om 12 uur uh, online. En dan uh, gaan we ook natuurlijk om half negen daarover praten. Over die nieuwe single, Elixir. Hij zit er dus vanavond in. Ook een nieuwe single van Joey, vriend. Uh, en dan heb ik eigenlijk wel het uh, meeste genoemd. Maar... er is natuurlijk nog meer, want... Uh, natuurlijk op de sociale media heb ik al een plaatje gedeeld van een bassende bestuurder. En die bassende bestuurder, die zit nu naast mij. En uh, dat is uh, David Molenburg. Rond. ja, Goedenavond. Ja. Goedenavond. Uh, want uh, het was uh, volgens mij best een uh, druk dagje voor je, heb ik uh, wel begrepen, of niet? Nou, dit, dit zijn uh, wel stevige dagen. Ik, dus, ja. Je hebt uh, burgemeesters die uh, in uh, plaatsen werken waar het in de zomer heel rustig is. En uh, hier is juist uh, de zomer een hele drukke periode. En het, uh, ja, het was een drukke dag. Ik moet zeggen, ook wel een, een, een fijne dag. En uh, ik heb net nog heel even bij Patrick van Kessel... Uh, gezeten om uh, ook over muziek te praten. Dus ik dacht, nou, we kunnen nu een mooie uh, opstap maken vanavond om het nog, uh, nog meer over muziek te hebben. Dat, dat gaan we ook zeker ja. doen, want uh, ik, ik heb al iets weggegeven van, uh, van het lijstje wat je al had. Ik uh, heb voorachter, heb ik uh, uh, Jack gedraaid. Uh, ik heb uh, Matic gedraaid en One Rizla. Dus eigenlijk alle leuke dingen heb je al gedaan. Een beetje gras voor je voeten weggemaaid. is dat een nou? Potverdorie. <lacht> <lacht> dat is een potverdorie. Ja, ik denk, ik, denk, ik geef alvast even een aanloop van... wat kunnen de mensen dan verwachten? Nou ja, dat dus. Ja. Uh, uh, want uh, het is uh, een, een andere muziek smaak uh, dan de meeste mensen kennen, denk ik. Nou, dit, dit, ik heb een, een, een redelijk brede smaak. Ik hou ja? echt van, van, van alles. Ik bedoel, uh, ik kan echt genieten van... Uh, uh, klassieke muziek, uh, jazz, uh, ook experimentele jazz, uh, ik hou van het Nederlandse lied, uh, kleinkunst ben ik gek op, had ik je ook nog iets van doorgestuurd, dat heb je vanmiddag al laten draaien. Maar ja, ik heb ook wel een harde smaak. Dus ik hou ook wel van uh, punk kijk, en hardcore. Kijk, dat, en dat, dat, vinden wij, dat vinden wij natuurlijk altijd heel erg leuk. Uh, de gekscherend was het even voor de mensen thuis. Van ja, uh, hoe gaan we dat dan doen? Uh, zorgen we dat, uh, dat er een hoop luisteraars dan nog... Uh, dat er nog luisteraars overblijven? Maar ik denk het wel hoor, David. Dus dat, uh, dat zo gaat. Ik heb, uh, ik heb me ingehouden. Uh, ja, ja, ja, weet ik. Maar, maar even goed, uh, zitten er af en toe nog wel eens... Uh, van, die, uh, van die stevige dingen tussen. Dus uh, wat, dat, uh, wat dat gaat, uh, gaat het toch... Uh, Komt het toch allemaal wel op zijn pootjes uh, terecht? Uh, maar uh, ja, we hebben natuurlijk uh, veel, veel dingetjes. Uh, nou, weet ik even niet. Uh, uh, want je had uh, bijvoorbeeld Paul Buchanan, die staat ook even op het uh, ja, lijstje. Klopt. Dat is voor de mensen thuis, want die, uh, ik weet het nu, want je hebt het uh, me ingefluisterd. Ja, Paul Buchanan is de zanger van uh, een, een, een band die in de jaren tachtig uh, populair was. Hm. Niet heel lang, de Blue Nile. En voor de luisteraars naar de top 2000... die kennen het nummer Tinsel Town in the Rain. Dat scoort altijd goed. Wegeloos nummer. Vind ik uh, een fantastisch nummer. Ook ja. het allermooiste nummer wat ze, wat ze gemaakt hebben. En voor de rest hebben ze een aantal hele mooie platen gemaakt. Maar ineens, een paar jaar geleden... verscheen er een soloplaat van die meneer Paul Buchanan. Mm -hmm. uh, alleen op zijn piano, in zijn huiskamer. Ja. En ja, Zo mooi kan muziek zijn dat je uh, alleen maar met je stem... en een beetje een licht zwevende piano... iets maakt wat je... Totaal ontroerd. Ja. Dus dat. Uh, en dat. Ja, dat, dat is ook muziek. Ik uh, ga hem er even bij halen, want dat, uh, want dat uh, praat even wat makkelijker. Het is. Uh, ja. Uh, waar, kom, waar komt hij eigenlijk vandaan? Want dat, dat weet ik even niet. Ik, nee, binnen, het, wat, komt, wat, dat, volgens mij uit de omgeving Schotland, een uh, Noord-Engeland. Ja. ja. Dat is eigenlijk als je uh, Tinseltown in the Rain hoort. Schotland Of zie je ja, Schotland er toch, ja, toch eigenlijk het, wel het, in het, terug, denk is ik. Als je het, het mij vraagt. Ja, en dat, dat is natuurlijk het aardige van, uh, van heel veel muziek... die in die tijd uit die omgeving kwam. Je had ja. uh, de periode uh, Thatcher, uh, economische randspoed. Het ging heel slecht in Engeland. En dat hoor je heel veel in de muziek terug uit die tijd. Ja. Uh, ook. Uh, ik, ik weet niet of het uh, voor, de, voor dit nummer geldt. Dit is denk ik iets uh, later geweest, hè? Paul McGannon. Wat hij nu gemaakt heeft. Ja, dat is het, ja. De, de, twee, drie jaar oud. Uh, het nummer dat heet uh, Midair en die komt dus nu voorbij. En achter Willem mee uh, Schuilt Willemijn van Helden. Ze komt uh, volgens mij uit de buurt van Leiden. En uh, binnenkort gaat zijn tuinconcert uh, geven. Daarvoor hoorden we Paul bekennen. En dat was een, uh, een keuze van David Molenburg. Uh, niet zomaar, want uh, David is uh, een uh, enorme muziekliefhebber, heeft uh, een brede muzieksmaak, zegt hij ook zelf. Uh, ja, uh, want dat. dat uh, dat, dat heb je ook. Maar je bent ook zelf uh, muzikant. Uh, tenminste, je speelt een instrument, laat ik het anders uh, zeggen. Dat klopt. Ja. Ik, uh, ik speel uh, al sinds jaren en dag basgitaar. Ja. Uh, ik ben ooit op de cello begonnen. Cello? Uh, uh, ja, uh, dat, dat speelde mijn broer. Dat vond ik een mooi instrument. Ja. En, uh, uh, maar toen ik dertien was, was er een, een, uh, er waren er een paar jongens van school. en uh, Die speelden in een, een, een punkband. De, die heette De Sperties. En, uh, um, ja. en die zeiden: We zoeken nog een basgitarist. Kan jij basgitaar spelen? Oh, ja. um, en um, nou ja, mijn boer had een basgitaar, dus die heb ik gevraagd om mij een paar uh, akkoorden op de, op de bas te leren. En vanaf dat moment speelde ik in een band. Zo is dat gegaan. Ja. Dat is even in de korte... Uh, ja. uh, hoe lang heeft dat, uh, die carrière bij die punkbind... Uh, nou, die, die, niet heel lang. Dat, nee. dat, uh, dat heeft een aantal optredens opgeleverd. Ik heb nog een aardig uh, knipseltje uit een, uh, uit een krantenartikel... Uh, dat wij op de Grote Markt in Haarlem uh, speelden. En daarna ben ik in allerlei andere bands gaan spelen. En toen ik in jaar 16, 17 was... toen ontdekte ik dat je met uh, muziek maken ook geld kon verdienen. Aha. Uh, door ja, wat meer commerciële muziek te spelen. En in ons geval was dat wat commerciële jazzmuziek. Um, ja, en ik weet dat ik, dat ik dan. Ik, ik werk hier op het strand en dan uh, had ik een, een hele dag gewerkt. Maar dan wist ik dat ik met één avond muziek maken. twee keer zoveel kon verdienen als een hele dag op het strand werken. Oh. Dus um, toen was de keuze snel gemaakt om heel veel muziek te gaan maken. Ja. ja. <laughs> uh, is, maar goed, die, bas die is, uh, hè, de, de basgitaar, daar ben je dan uh, zo aangekomen via je broer dan. Ja, uh, op, op een bepaalde manier. Maar heb je je ook verder in het instrument dan toch nog ook op een bepaalde manier verdiept? Of is dat, ah, het is echt ja. mijn instrument. En het, ja. het, het leuke van de bas is dat die, uh, hij verbindt het ritme en de melodie en de muziek. Dus je neemt een hele aparte positie in. Mm -hmm. um, en dat zie je ook uh, bij bassisten. Dat zijn vaak de mensen die de boel een beetje bij elkaar houden. Nou, ja. En dan is het, ligt het natuurlijk heel erg corny voor de hand... om te zeggen dat moet een burgemeester ook doen. Um, <lacht> er is ook een ja, heel leuk boekje ja. over geschreven dat heet ja. Bassisme. Dat gaat over nou ja, de, de, de, de, de leiderstijl van een, een, een bassisten. Maar het, het is een geweldig instrument. En ja, en, uh, ja veel bassisten staan een beetje op de achtergrond. Bill Wyman stond altijd... Ja, ja. Uh, maar als je Bill Wyman wegdenkt bij de Stones van vroeger, ja. dan was er van de Stones weinig over. Dus dat... Hij is ook uiteindelijk weggegaan. Hij is, weggegaan. Ja, ja, ja. Hij is een geweldige bassist voor in de plaats gekomen, Daryl Jones. Ja. Maar de bassist is, is vaak de stille kracht in de band die de, de boer in beweging houdt. Ja, dus die moeten er eigenlijk gewoon ervoor zorgen dat al lijntjes goed blijven lopen. Ja. Goed, uh, we gaan zo dadelijk. Uh, ik ga nog even twee nummers uh, draaien. Eén, nou, het is gewoon een zandvoortsblokje geworden. Want, uh, ik moet er even bij zeggen... Uh, de muien. wat jullie uh, als uh, gemeentebestuur hebben... ook van de week zag ik... op de, de achterkant van het uh, zandvoortse Courant... zag ik van de week... zo'n hele groot ding erop zetten... over wat je met de moest doen. Ja, klopt. Uh, nou weet ik, 2015... Uh, heeft Ruud Houweling uh, hier een liedje geschreven? Dat was een uh, trieste gebeurtenis. Had te maken met een uh, Zambiaanse vrouw. die uh, met een gastgezin uit Duitsland hier naartoe is gekomen. Uh, heeft ook in de krant uh, gestaan. Uh, die ging even, nou, dacht ik, pootje bij. maar die kwam dus in een muit En pas dagen later is ze uh, dus teruggevonden. Uh, dat liedje dat, uh, dat, uh, is daarop gebaseerd. Nightfalls on the town van Ruud Houding. En dat contrast wat uh, Ruud daarin schetst in dat uh, nummer is... Ja, uh, het, het leven gaat gewoon door terwijl er eigenlijk iemand vermist is. Dat is een beetje in uh, het kort verhaal. Het is uh, eigenlijk best een actueel onderwerp. Dus komt hij gewoon nog een keer voorbij. Nightfalls on the town van Ruud Houding.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 Shots from you. nog een keer de tweede single van Wendy Moore, Relapse, was dat. En ja, Wendy hebben we nu ook aan de telefoon. Goedenavond, Wendy. Hoi, goedenavond. Ja, want zo heb je anderhalve week terug nog meegedaan bij Rainbow Radio. En tussendoor, nou ja, tussendoor, ik denk dat je dit al een lange tijd terug misschien al geschreven hebt, het nieuwe nummer, toch? Ja, ik denk dat ik deze wel... Uh, aan het begin dit jaar heb geschreven of zo. Zoiets. Ja? Misschien nog eerder zelfs. Dat weet, je, dat weet je ook niet helemaal meer precies eigenlijk. Het zou december kunnen zijn. Ja. Ja. Was er ook eigenlijk een aanleiding... Om, om dat liedje te schrijven? Nou ja, ik heb... Uh, nou, vaak schrijf ik gewoon... random gewoon één keer wat in me opkomt. En dit was er wel eentje van. Maar ik heb zeker wel ervaring met... Uh, het onderwerp. Vooral over... Uh, mijn moeder heeft het vooral heel erg, heeft het heel erg meegemaakt en zo. De, mm. Trouwens, het nieuwe nummer gaat over uh, mensen met depressie. En hoe mensen eigenlijk altijd zeggen van, hé, hey, je doe even weet je wel, doe even gelukkig, doe even niet zo sad mm. de hele tijd, weet je wel. Mm. Maar mensen moeten dat gewoon in hun eigen tijd kunnen uh, ja. overkomen, laat maar zeggen. Weet je wel. Ze uh, ja. moeten het kunnen overwinnen zelf in hun eigen tijd. En mensen moeten niet mensen met depressie pushen om. Uh, ja, beter te worden. Terwijl ze dat gewoon zelf op hun eigen tijd moeten doen. Dus ik heb daar zeker ervaring mee met uh, vrienden en familie en zo Die er heel erg last van hebben gehad. En, de, en dat was uh, de, de aanleiding om... Uh, je hebt dus eigenlijk de verhalen wat je, wat je gehoord hebt uit je vriendenkring. Dat heb je uh, verwerkt in deze song. Heb je er zelf ja, eigenlijk. Zo schrijf ja. ik eigenlijk altijd. Het is vaak ja. uh, meer over wat ik van andere mensen hoor. dan wat ik zelf meemaak. Ja. Maar ik kan me voorstellen. Als ik, uh, als ik ook het nummer. want ik heb het nummer uh, vanmiddag een paar keer uh, geluisterd al. dan denk ik van. ja, uh, is dat ook niet. Uh, is het jou zelf niet overkomen dan? Of ben ik ja, dan heel direct? Nou ja, ik kan er wel open over zijn. Ik ben zeker wel. Uh, een beetje depressief geweest. maar ik heb het nooit zo erg gehad. als mijn vrienden. Hmm. Dus ik ben meer een soort van uh, iemand geweest die er voor diegene is, ja. dan dat ik het zelf ben geweest. Ja, is het, is het ook een, een, een probleem wat misschien onderschat wordt uh, bij jongeren, is dat, is dat ook iets? Dus, dus, ik dus of, wel, ja? ja zeker, ik denk sowieso dat nu met social media dat het allemaal veel erger is. Dat, uh, heel veel kinderen voelen zich slecht omdat ze natuurlijk uh, bijvoorbeeld ja, modellen zien op uh, internet, en, mm -hmm. Dat soort dingen. En dan willen ze vaak gewoon op diegene lijken. En als het dan niet lukt, dan worden ze zelf depressief. En dan gaan ze zichzelf haten. En zo dat soort dingen. Dus ik denk dat het wel echt een groot probleem is momenteel. Ja, Wendy, ja, ik, ik, ik doe even mee in dit programma. Ik ben de burgemeester van Zandvoort. Oh, hi! Uh, hi. En, uh, dus ik zat even naar je af te zijn. En mee, het, uh, want op zich, jouw verhaal uh, uh, raakt mij in die zin dat... Uh, ik heb ook twee uh, kinderen van 21 en 18. En het verhaal wat je vertelt is heel herkenbaar voor uh, uh, ook de verhalen die ik uh, terugkrijg. Um, maar uh, uh, ja, wat ik heel mooi vind, en dat is ook de vraag die ik je meteen wil stellen... Uh, hoe jij echt in je muziek ook uh, ik maar zeggen, de kracht erin kan leggen om mensen mee te helpen. Ga je er ook echt zo voor zitten dat je het ook uh, uh, zo bedoelt? Ja, dat wel zeker. Ik kom meestal gewoon met een melodie. En dan schrijf ik de tekst wel heel bewust. Ja, uh, ja oké, okay, goed, dus, dus uh, in, die, in die zin uh, uh, denk je het ook echt uh, gewoon van uh, eigenlijk ook uit in dat opzicht. Ja, precies. Ja? Ik uh, schrijf sowieso eigenlijk ook mijn nummer hierna, waar ik al mee bezig ben, ja? ik schrijf eigenlijk altijd om andere mensen te helpen. ja is dat, ook iets, ja, is dat ook iets zoals jij zelf in elkaar zit? Uh, ik, ik heb je wel meegemaakt als iemand die behoorlijk sociaal voelend is. Anders zou je ook niet uh, ja, eigenlijk, uh, uh, met je vinger omhoog uh, hebben gestoken... en zeggen ik uh, wil best mijn bijdrage leveren Bijvoorbeeld uh, bij Pride at the Beach. Is dat ook kenmerkend voor jou? Ja, ja, zeker wel. Ja? Ik heb eigenlijk altijd al gehad gewoon dat ik andere mensen wil helpen met hun dingen... ...en ik wil altijd een luisterend oor zijn voor andere mensen. Mm. En daarom heb ik denk ik ook dit vak gekozen. Want het is gewoon natuurlijk een hele open manier om iets te delen met mensen. Mm. Muziek, dat vindt iedereen natuurlijk. Iedereen kan zich daar wel in vinden. Ja. Helpt het ook? Is muziek dan een middel om daarmee bijvoorbeeld uh, het probleem bespreekbaar te maken ja ik, ik denk van wel, ik heb zelf, uh, heb ik dat wel als ik naar muziek luister. Mm -hmm. En ik, uh, ik krijg ook heel veel berichtjes van andere mensen die, uh, ja, die dat ook zo voelen, weet je wel. Dus ik denk wel echt dat dat zo is. Ja, ja. Dus, uh, dus in, in dat opzicht uh, is het uh, wel uh, handig uh, dat uh, dat uh, ook uh, ja, werkend, uh, heilzaam werkend kan zijn in dat, in dat opzicht. Ja. Ja. ja, absoluut. Ja, uh, nou ja, het uh, nummer dat, dat, dat komt uh, vanavond en vannacht uh, komt dat, uh, dat uh, er dus op. Ja, en dan uh, morgenmiddag, ja? precies om 12 uur, heb ik een, uh, een lyric video. Dus dat is met tekst. Heb ik gefilmd met een vriendin van mij. Ja. En die komt dan van morgenmiddag online. Oké, okay, dus dan, uh, dan komt er nog, uh, nog een, uh, iets op YouTube uh, te staan. Ik zeg het even, oneerbiedig YouTube. Zeg ik dan, maar het is YouTube. Uh, goed. YouTube. Nou. <laughs> uh, zullen ja. we hem dan maar gewoon draaien, Elixir? Ja, zeker. Als ik nog. Uh, ik wil nog één dingetje over zeggen, als ik kan. Tuurlijk. Je hebt ja. alle ruimte. Ja, dit uh, nummer, Elixir, is vooral. Uh, een, het. Alles is, heeft een beetje te maken met het fake happy zijn. Het proberen om. gelukkig te lijken voor andere mensen, omdat mensen er niet van houden om andere mensen verdrietig te zien. Uh -huh. Dus het hele nummer is eigenlijk een metafoor. Het klinkt eigenlijk heel vrolijk. maar uh -huh. Als je naar de tekst luistert, is dat, die vrolijkheid is eigenlijk gewoon een masker. Dus het hele nummer is eigenlijk gewoon een masker. Yeah. En als je dan naar de tekst luistert, dan snap je wat ik bedoel. Ja, ja, ik, ik heb vanmiddag meerdere malen, maar dat vond ik het mooiste contrast eigenlijk ook in het, in het nummer. Dus uh, laten we maar gaan luisteren. Uh, Wendy, dankjewel. Ja, is yes, helemaal leuk. Oké. Okay. En graag tot een andere keer. Yes, tot de volgende keer dan. Elixir van Wendy Moore. These days I feel like a dark cloud. Hovering over cities. Making the sky turn gray. Where my feelings are unbound.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 be fine. Next stop, D-Town. van die dingen denk ik uh, toen ik dit uh, hoorde uh, vanmiddag toen uh, toen zag ik ook inderdaad uh, iemand uh, daar op die basse staan en ik denk uh, als uh, ja dat, dan zie ik de bassist in optimale vorm voor mijn snuffert te uh, staan maar ja, dit, dit is ongelooflijk is dit is dit hogeschool bossen, een bossen? ja weet je het het, het het dit is zo fantastisch ja uh, en waarom ik je dit nummer heb, heb meegegeven is dat het ongelooflijke is dat de bassist, wat ik zei, is altijd ja. de man op de achtergrond. En hier, dit is in Madison Square Garden. Ja. Nou, ik denk dat daar 20.000 mensen in ja. En deze gast die staat te spelen. Dit is de band Wolfpack. Ja. En dat hele publiek zingt die baslijn van hem mee. Nou, dat, dat, dat kom je bijna nooit tegen. Ja. En Joe Dart, die jongen is 28. Ja. En um, die heeft voor mij ook de bas weer opnieuw uitgevonden. Ja. Je hebt altijd de bassisten, die zijn heel goed. En dan denk je van, ah, dat zijn dan mijn, mijn grote idolen... En dan komt er zo'n gastje die weer dingen gaat doen waarvan je denkt: Waar haalt hij vandaan? En het is zo fantastisch. Nou, je hebt het hier net gezien. Er kwam nog even een van je maten. Ja, ja Marcus, die gooide. Wat is dit? Ja, dus, uh, die, is, die, die had ook zoiets. Uh, nou, dit is Vultak. Uh, ja. uh, van wie is die keus? Ik zeg Moet je, moet je bij David zijn? Uh, dus, uh, maar uh, ja, normaal gesproken draaien wij heel veel Nederlandse producties. Dus uh, dat betekent dus dat je, als, als je met zoiets komt dan sta ik ook eerst even achter mijn oren te krappen. Maar de naam Vulfpack zegt me wel wat. Want het is een redelijk bekende band. Nou, het is, het is een, een collectief muzikanten uit Amerika. Ja. En um, het, het, ja, het zijn jongens die overal hun sporen verdienen. Mm -hmm. Ze zijn ja, vrij jong. En uh, wat ik zeg, dat, dat is zo genieten. En ik heb laatst ook weer... kwam ik met mijn zoon redelijk laat thuis. En toen uh, stond er weer ergens een concert online. En dan zitten we weer anderhalf uur met z'n tweeën uh, te genieten. Ja. Um, en wat ik het leuke daarvan vind, is dat je altijd weer in muziek ziet... dat er weer nieuwe dingen ontstaan ja. die nog niet bestaan. Ja. Uh, en dat is met heel veel van de dingen die ik ook bij jou... Ik weet nog dat ik voor het eerst die heb, die heb je al gedraaid, geworden, ja. ja. Dat er dan iets op je pad komt waarvan je denkt van... oké, okay, dit is nog niet uitgevonden en nu hebben mensen dus iets volstrekt nieuws. Gel geloof dan. jij ook dat het een, altijd een, uh, een proces is wat steeds maar door blijft gaan. En Zeker. dat er altijd uh, nieuwe ja. dingen uh, ja. Ja. zullen gaan komen. Want ja. dat ja. geloof ik namelijk dus ook. Ja. Ik, ik, ben denk... er, ik ben er echt van overtuigd. Ik moet zeggen, ik ben niet heel erg thuis in de dance. Mm. Voor een deel wel, voor een deel niet. Uh, maar ik vind met name dingen als Burial, ik weet of je dat kent. Weet je. Dat, dat, dat was ook op een gegeven moment, kwam daar iets... Uh, uh, ja, wat, wat, wat, wat, daar deden ze dingen die ook weer zo ritmisch raar waren... Mm en ja dan, als je dan in het begin hoort denk je wat gebeurt hier, en dan hoor je het nu terug en dan vind je het vrij normale muziek ja, ja. ja, ja maar goed uh, maar dan kom ik ook nog even op een ander stukje wel eens ik hoor wel eens mensen dan roepen en die zeggen dan op een gegeven moment ja, tegenwoordig wordt er niet zoveel goede muziek gemaakt, en dan denk ik, laat erop er wordt nog steeds goede muziek uh, gemaakt wordt... maar is het dan niet uh, hoe, maar, maar hoe moet je dat dan uitleggen aan zo'n iemand denk ik dan weet je, ik, ja? er wordt tegenwoordig zo ongelooflijk veel goede muziek gemaakt. Ja. Als je kijkt naar de techniek... de oh. wijze waarop tegenwoordig... kinderen les krijgen qua muziek. nou We hadden net iemand van 19. Hè? Hm? Even die hier in de uitzending met dat nummer... Ja, nou ja, ze is 21. Nou, ja. weet je, ja. de, maar het, echt onvoorstelbaar. Dat, dat, dat, dat wordt gemaakt. Hè? Ja. Dat, dat was 20, 30 jaar geleden. En ik zeg en ook bij... Zelf, en ik zeg ook bij ja. Hier in deze gemeente hè, ja. heb ik het ook over. Dus, ja. Ja. dus, ja. dus, nee, dus, dus echt het feit dat er, er wordt... Veel meer fantastische muziek gemaakt dan vroeger. Uh -huh. ja, en dat er oude knorrenpotten zijn die dan roepen van... Ja, het is allemaal geen Stones, geen Beatles. Nee, dat wordt tegenwoordig. <laughs> nee, en, nee. en er zijn mensen die op hun ja. zolderkamer echt dingen in elkaar knutselen... gewoon met mooie programmatuur. Ja. Onvoorstelbaar. Dus ja. nee hoor, ik vind dat echt... de, mu de, de, de muziek uh, uh, ontwikkelt zich in een enorm tempo. Um, ja, en ik vind het nog spannend om het elke dag bij te houden. Toch wel. Zeker. Ja. Ja. Ja, is het ook zo dat je dan naast je werk, wat je als burgemeester dan doet, dan vraag ik me wel eens af, van, heb je daar nog überhaupt tijd voor om dat nog uh, te kunnen? Of is het ook een vorm van, nou, uh, van ontspanning om iets te zoeken? Het is een vorm van ontspanning ja. en het is voor mij ook een, uh, een sociale activiteit. Mm -hmm. en, uh, omdat ik zowel twee zoons heb die heel actief zijn in de muziek, mm -hmm. Uh, dus is het heel leuk als ik met iets kom en zeg... jongens, hoor dit. En dan gaan ze helemaal uit hun plaat. En dan vinden ze het te gek. En we gaan ja. ook veel samen naar concerten. Ja. Althans, toen dat nog kon. Uh, en omgekeerd heb ik ook veel vrienden... met wie ik muziek uitwissel. Uh -huh. uh, en voor mij is het uh, de uitlaatklep... waar ik niet zonder zou kunnen. Oké. Okay. Dan kom ik nog... Uh, want ik ga er nog één uh, erbij pakken. Dat is een band uit Utrecht. Weet jij ongeveer welke kant het uh, opgaat? Uh, ze bestaan niet meer, hoor. Maar goed... Uh, ja, het is uit een Utrecht. Nederlandse band. Heel, ja, heel, je, heel zelf, je hebt hem zelf uh, naar mij geappt. Uh. Uit, uh, uit Utrecht uit, komen ze. Uit, uit Utrecht, nou. ja. dan, moet je, ja. even, dan ja. moet je me even op Ja, ja. Uh, als ik zeg Root Boy, René oh, van nee, Barneveld. Ja, nee, hallo, René ja, van Barneveld. Ja, dan hebben we het uh, ja, wel over een band uh, ja. waar, nee. je, waar je... bij oh. gespeeld heeft, nee. Ja, ja René ja. van Barneveld speelt nu bij Chaco, ja, als het goed is. Maar goed, toen speelde hij bij de Urban Dance Squad. En een van die prachtige nummers die ze hebben achtergelaten, want ik vind het ook... Een bent. Ik vind het alleen jammer dat die bent uh, eigenlijk op een gegeven moment uh, halverwege de jaren negentig ermee ges gestopt is. Dit was een van de nummers waar ze onder andere mee doorbraken. Hier is Demagog. Gracias. van uh, Joey Vriend uh, was dit. Hij is eigenlijk al uh, gekaapt door NPO Radio 5. Want uh, ik dacht, ik ga meteen naar achteruit, Maar dat is er uiteindelijk niet van gekomen. Well, right. En zo hebben we dus uh, twee primeurs in dit uur uh, gehad. Uh, wie Joey Vriend hoort, die denkt aan Leonard Cohen. En dat is ook geen toeval, want hij heeft zich ook uh, laten inspireren door Leonard Cohen. Wow. Nou, uh, voor uh, Walter Sands dan maar uh, deze weer. Hij zit er vaak in. Dus ook nu weer... <lacht>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 Alles zacht.